Zwart voor negen treedt hij hierop in de discobeurs bij de aerobic dance toestanden. Join me baby is de officiële titel van deze nieuwe single van hem en ik ben benieuwd wat het gaat worden hier in dit kleine landje. Goed, inmiddels Peter de Klein hier ook ergens over de beurs rond Zwalkend. Hallo meneer de Klein. Ja, ik ben er wel hoor, ik ben er wel. Ja. Ik sta even hier achter bij de deur, achter jou dus. Je staat jij staat de bij de deur, bij de ingang. Dag meneer, ik ben van City. U wel bekend hè, want ik loop de hele dag heen en weer. Oh jee. Ik heb hier een microfoontje. kijk er u helemaal live in de uitzending. I Iets harder, is, als we, als we Peter? Moet Iets, Iets harder. Ik heb het gestolen op zo'n beurs. Nou, nee, ik val uh, toch wel mee hoor. Ja. Kom mee. Komt er niet veel mensen zo jullie naar oh. binnen dan? Nou, dat proberen ze wel, hè? Ze hebben allemaal leuke smoesjes natuurlijk wel, hè? Wat, dan? Wat is het bekende? Nou, van, ik heb mijn kaarten thuis laten liggen. Uh, mijn broer werkt hier, hij heeft de kaarten, hè? <laughs> en niet, uh, met ja, ik uh, ik wil u ook alles uitvragen, weet je wel? Ja, maar, maar dan, wat ik dan? Ik heb helemaal niets uh, tegen piraten, weet je wel, hè? Nice. Is nog, u, u bent ook een piraten? Uh, ja, maar wel vergevorderd hoor. He? Wel vergevorderd? Ja, nou goed, ja, logisch, hè? Maar ik bedoel maar, uh, nou zitten ze altijd echt die piraten aan, hè? En hier kunnen ze me zo pakken, waarom doen ze dat niet? Uh, waarom we hier de disco zitten zit en waarom we niet weggehaald worden? Ja, waarom we hier niet weggehaald uh, worden? Dat ze weten nou, dat hij hier zit, wel niet? Ja, we <laughs> zitten hier om de hoek, maar. Uh, <laughs> Dat ligt zo, onze zenders staan op de buurt. Oh. Hey, Peter de Klein, ja. omdat het Radio City is jongen. Omdat dat is de raad, gewoon de verklaring. Radio City is. Ja, ja. Wij oh, zijn ja, niet nou, te stuiten. Dat zal ik u zo wel vertellen als het ding uitstaat? Hey, Peter de Klein, je bent een beetje zachtjes, dus ik ga weer muziek draaien. Ik ben zo hard genoeg. jongen. En nog even reclame maken, want de draadloze apparatuur waarmee we nou werken, uh, heel professioneel en duur spul, dat kan ik er wel even bij vertellen, wordt geleverd door de firma Stage. Uh, Theater en studiotechniek. En dat kun je vinden in Nieuwegein En de telefoonnummer van de firma is 03402 65780 of 03494. Muziek hier bij uh, City Radio op de FM. 93,8 MHz. Live vanaf de discobeurs in de expo Hall hier in Hilversum aan de Soesdijkenstraatweg. Nog tot een uurtje of 11 geopend. En daarna is het allemaal afgelopen. Bandolero luistert hier naar. en Paris Latino. Avec le du miroir. I'm here direct right from Mexico, Don Diego de la Vegas, El Comzorro. Ça se bouscule dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment les avoir Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas l'appel, make du moi, Miss Cha Cha Cha, oh Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, Cha, -cha, -cha. quelle linda star. Au milieu de tout ça, il y nous, a moi. Et... Don't forget me, I'm not to be. Don't forget me, I'm to B. Dr. de libre. to B, huh? That's me.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 Take off your shoes, hit the top, and begin to groove, party, don't waste no time, get down, get drunk on wine, don't stop. it's time to score, Or hit the top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 uh, dat was dan de formatie Bandolero en Paris Latino, hartelijk welkom bij het programma van Sam Boogie op City Radio. Live vanuit de discobeurs in Hilversum. Want uh, hier kan alles, er werd net wel gezegd, er wordt niet opgetreden. Maar als we in Amsterdam vanaf de Dam uit kunnen zenden, kunnen wij hier in Hilversum ook vanuit de Expohal uitzenden. Zo is het maar net. Vijf minuutjes voor half negen, op de grote 93.8. 8 En zometeen kun je luisteren naar Pieter Ellen en René van Dijk. Here is Fox the Fox and fruiting and showing. Informatie Fox de Fox met Fruiting en showing. Eens even kijken waar Peter de Klein uithangt op dit moment. Hallo ja, ik Peter. Hallo buiten. Hallo. Ja hoi. Ik ben je nou ui... buiten? Ja buiten. Ik zit een beetje koud op wat hier. Het is niet te geloven. Ja, er is geen jas aangetrokken zoals gewoonlijk. Hey, uh, oh, zo is... plopt dat niet meer hè? Wat? Zo plopt dat niet meer Nee, hè? dat gaat zeker beter zo. Maar, maar is er nog wat interessants ik... te beleven Ja buiten? want ik kom hier een disjockey tegen van ons. Een ouwe. Een ouwe? Ja, en uh, uh, ja, ik heb twee namen maar uh... wie, wie mag dat dan wel wezen? Zeg, zeg even wat. Ja hallo met André. Nee hè, André de Groot. Ja, precies. Zeg nou, dat buiten, het niet buiten. waar is. Ik heb het voor je bij je. Ja, maar wat nee. Je bij je. Ja. Nee, geld? heb het voor je. Oh. En, uh, Wat doe je nou tegenwoordig? Ik zit bij de marine. En je bent er bij ons uitgeschot op een of andere rare manier. Ah, nou, zo moet je het ah, ook weer ah, niet zeggen. Maar meneer de, de groot nog wat harder praten, is een beetje zachtjes. Weg, je bent weggegaan, Bjold. Waarom? Nou, ik zou eigenlijk naar Goorland gaan, maar dit dus heb ik mijn anderhalf maand volgehouden, toen ben ik naar de marine gegaan. Hebben ze daar voor een fantastische studio? Nou, fantastisch is hij wel, maar niet al het best. Ja, yes. Luisteren mee hoor. Ja, luister ze mee. Ik sta ik niet voor in, ik sta je zelf voor in. Ja, ja. Okay. kijk uit hoor. Ja, ja. Hé hey, meneer De Klein, ja. ik ga een plaatje draaien. Maar als meneer René van Dijk zo meteen met Pieter Ellen gaat draaien, ja. dan gaan zij rustig door met wat jij nou aan het doen bent. Ja, is goed hoor. Het kan nog leuk worden. Maar ik ga wel naar binnen. Ik, uh, ik draai er even eentje van Gary's Gang. Ja, ja. hoor, laat je met de voorvluistering staan. Ik ja, voor mij. Hè? Ja, doe ik, doe ik. Ja, oké. Oké, zegt Joep, doe je. Hier is Gary's Gang. Ik draai hem iedere keer in mijn programma. En waarom? Omdat ik het een goede plaats vind. Making music. Zo heet hij. Hé, hey, wat ondergetekende zijn Boogie betreft. Zometeen ga je luisteren naar René van Dijk en Pieter Ellen. En mij hoor je vast wel weer een keer. Live vanuit de City Studio. Hé, hey, groetjes hè. Feel my body heat. Sentimental En als het goed is, is Peter ook ergens. Peter? Peter? Hallo? Hallo, waar ben je ergens? Peter is er lekker niet. Peter is er niet. En wie is er dan wel? Nicole van de Stad. Hallo, Nicole. Hallo? Heb je het een beetje naar je zin? Nou, enig gezellig hier hoor, in de studio. Je hebt toch wel koffie gezet, hoop ik? hè? Nee, want het koffiezetapparaat staat daar. Helaas. Zonde. Het is dus heel ongezellig. Zeg, ik ga een blaadje voor je draaien, want uh, als we op Peter moeten wachten, dan kan het nog wel even. Er is er een van de Doobie Brothers. En die heet. Ah, hoe heet die? Ik ben het vergeten. Met iemand in de zaal misschien. Deze maand. Ik voel me Niemand kan me helpen. Maar een voel me Alright. Belletjes. Alsof er al niet genoeg ellende op de radio te beleven is, spelen Van Dijk en Ellen zondagmorgen tussen 9 en 12 het zondagochtend-katerspel. De spelregels zijn als volgt. Geheel onvoorbereid op wat er komen gaat, krijgt de kandidaat een cryptische omschrijving van een top 40-plaat in zijn neus gesplitst. Bijvoorbeeld. Deze koude drank kan alleen in een warm jaargetijde gedronken worden. En dat is natuurlijk Peter Koenelein met een hete zomer. Weet je het antwoord binnen 20 seconden, dan win je een echt City Weekendglas met je naam erin. En weet je het antwoord niet, dan wordt ineens de verbinding met de studio verbroken. Ah, ah, ah, ah. Wil jij ook meedoen schrijft dan aan City, Postbus 920 in Hilversum. En we gaan kijken of Peter ergens hangt. Peter, hallo Peter, Peter staande erbij? Waarschijnlijk niet. Nicole? Jawel, ben er wel. Oh, ja, wel. Waar ik sta je even... op dit moment? Ik dacht even dat we een plaats zouden wachten. Maar ik loop nu naar buiten. Die meneer weer even voorbij zeilend. Ga je inderdaad ik naar op... die free tent toe? Ik, even... ik ben nu buiten, want dat is. Ja. Oh, ik dacht dat het rustig was. Maar dat kan ik wel vergeten. Ja. Die is hier net zo wild. Als... Ja. Zeg, dacht... Ga uh... jij naar die free tent toe op dit moment? Of die niet? Free tent... Ja, maar dat is een entloper zeg. Entloper? Jongen, jongen. Wacht, ik zal hier even wat vragen aan die, aan die knakker. Oh, ja. Mag ik wat vragen? Jongen, we hebben geen zin. Dat is jammer. Um, wacht, ik loop nu even een onschuldig meisje daar. Ah, hele onschuldige meisjes. Goh, kom ik Mag ik jij wat vragen? Ja. Jawel wel hoor. Wij We zijn voor Radio City. Kom je naar de heel van Zoom? Ja. Waar kom je vandaan? Kia City? Uh, ja, vooral. Heb je het wel eens gehoord? Ja, ik ah fijn, ik ben ervan. Uh, ga, ga je naar binnen toe? Ja. Ga je er de volle map op betalen? Weet je dat niet, hoe? Ja, 7,50. Maar ze hebben al drie stands afgebroken, vier ervan. Uh, nou ja. Hé, hey, blijf je luisteren, wij zijn ook binnen, dat is hartstikke leuk, meteen op de hoek. Zeg Peter, ja? maak jij nog iets zinnigs van deze reportage of niet? Uh, ik maak wel iets zinnigs van deze reportage als ik een zinnig persoon tegenkom, dat wordt moeilijk op deze wereld. Heel fijn, dan snijd je op dit moment weg. En wij gaan even luisteren naar Spendau Ballet. Uh, de discobeurs beurs hier live en ik zie allemaal mensen voor me. Ik kan niet eens zien wat er allemaal staat hier, Wat ze ongetwijfeld heel interessant zijn. Dit is Spendouw Ballet en het nummer wat ze zingen dat heet Gold. vanzelfsprekend, want het staat in de top 50. Zondagochtend van 9 tot 12 op City Weekend Radio doen Van Dijk en Ellen hun uiterste best om je uit bed vandaan te sleuren. LS! Vergeet niet je radio zaterdagavond op 9 uur te zetten. En uh, de kater komt gewoon later. Gewoon, zoals het hoort. Uh, Peter? Peter is er niet? Peter staat niet bij de frietend. Ja, nee? Hij staat bij oh. jou! Ja, ah. je bent ook een leuk, het, zeg. Hoezo? Je friettent is dik. Wat? Van de Maar Jij bent ook wel eigen. Wat, ik hoor hier allemaal hele lelijke dingen. Nee, natuurlijk niet, maar die frietent is dicht en ik sta met mijn hele handeltje bij die friet. Maar het, hoe kun je dat nou toch doen, jongen? Hoe ik dat kan doen? Nou, op de voet. Ongelooflijk, ik hoor op dit dus, moment even helemaal niets. Hè? Jawel, ik ben er. Jij bent er? Jawel, ik, ik klets er wel door, maar ik sta in de wind en zo en mijn antenne gaat heen en weer. Ja, ja. Maar ik loop nu richting uh, het uh, ahoy uh, Hoe heet dat? Uh, uh, ahoy? Daar weet ik hier helemaal niets van. Portaal! Ja. <laughs> En is er echt helemaal niets te beleven? Jawel, de meneer uit zijn auto, maar het waait hij ons. Ja, dit niet is de, inderdaad. Niet van deze wereld. Afzien. Uh, onwijs. misschien is er iemand in de studio, moet je die andere even opgooien. Af... Is er iemand in de studio op dit moment? Er is, is niemand onder... in de studio. Nee, is er niet. Oh, ik ga even zo staan. het Hé, ik loop... Ja? Hey, hey, hey, hey, hey, hey, for me? hey, I hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, nothing. hey, hey, going to hey, hey, hey, hey, hey, hey, Daar zit die radio op de 93,8 en we gaan meteen maar even door met een ander plaatje. Want... Peter? Ja, ik ben er hoor. Aha! Ja hoor, ik, uh, ik ben hier helemaal. Ik ben nu bij de jasje mevrouw. En de ja? jasje mevrouw, ik wou eigenlijk eerst even wou ik naar de mevrouw van de wc's. En dan bij het dames toilet dat vind ik altijd leuk. Maar je, gaat mag, toch, je, gaat, je gaat toch geen rechtstreeks verslag geven van hoe jij nee. naar de wc gaat op het nee Nee, nee, nee nee. Ah. Moet, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik, ik wou naar de juffrouw vragen hoeveel mensen daar gingen plassen en hoeveel dat eigenlijk betaalde. Dat lijkt me heel weinig. Maar er zit helemaal niemand daar, dus niemand betaald en dan gaan er heel veel, begrijp je? Ja, begrijp je. Ik heb ik. een vrouw gevonden bij de jassen. Aha. Mevrouw, ik mag wel wat vragen. Uh, hoeveel jassen komen er nou hier gemiddeld? Wat een stomme vraag. Nou, misschien de vijftig. Ik denk wel zo nooit, dus dat weet ik. Weet u ook hoeveel er overblijven? Niet te blijven hangen. Nou, er is een vanmiddag één een blijven hangen, die is niet teruggekomen. Zag die eruit? Uh, lege Hoor ja, oh, dat? is een, ja. een lege jack Fijn. Nee, wil jij niet mijn interview afkrijgen? Ik, ik, ik, ik ga even kijken, Wat misschien is het wel iemand die hier in Hilversum woont. Ja. Uh, 2, 8, nummer 238. Dat is een mooi jassie. Met een camelsticker erop. Maar hij is niet van mij. Die is van mij? Die is van jou. Die moet je laten hangen daar? Moet ik nee. Nummer 238. Jij hebt, uh, drie, jij hebt 9, 3, 8 hebt jij. En heb de comma 9? ertussen. Oh ja? Ja, dat is, onze, ja, dat is jouw jas. Oh, dat zou best kunnen, ja. Het ja, met de frequentie. Ja, Zegt er is hier iemand die weet wat voor spelletjes af?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 Ik geloof het niet. We bewegen ons even in hoge sferen. Daar staat mijn star reporter voor. Hij is hier echt gearriveerd. En hij heeft nu dus echt helemaal niets meer te zeggen. Nee. Maar Marianne Boegie. Dat is de naam van het groepje. En we horen niets meer van ze. Maar wel een leuke plaat. City Weekend Radio. Goedenavond allemaal. Gehoord. Ik heb me laten vertellen dat het gewoon om een studiogroepje ging. Ik ben hier even de beurs gedoken en ik heb hier iemand voor me staan die een impressie heeft van wat hij hier allemaal gezien heeft. Meneer, wat vond u ervan? Ah! Fijn, dank u wel. Ik had persoonlijk enthousiastere reacties verwacht, maar je kunt natuurlijk niet alles stemmen. Dit is het laatste plaatje en daarna Pieter Ellen op je radio. En ik heb me laten vertellen dat. Dat horen jullie zelf wel. Ik moet wat dichterbij. Dank je wel, Nico. Nico, wacht, Nico. Nog eentje, dank wel. Bye. Amen. Mm -hmm. Ik bedankt voor je programma hier vanuit Expo in Hilversum. Het is negen uur geweest in het hart van Hilversum. Ik dacht dat er wat zou komen, iets van de week schrijven of zo. Maar we gaan maar gewoon door met het programma dan. Perfect, niet waar? Ellen is de naam en ik neem je mee tot de kwart van 10 uur als alles goed is. Er zijn een heleboel mensen hier op zaterdagavond op de expohal. In de expohal. Moet je hè? Oké. Okay. Hier is Diesel en ze nemen ons even mee naar Sausalito Summer Nights. dan zijn ze er weer allemaal, de ganzen. Ja, ja. Hallo, In dat zondagochtend katerspel op Hello. City Weekend Radio op de 93.8 MHz samen met Hello. René van Dijk. Hello. Dat ben jij ja, dat ben jij. <laughs> van 9 Hello. tot 12 op de zondagochtend. Hello. De kikkers. Hallo, Ja, hij zit een beetje los. Hallo, hoe, hoe is het ermee? Ga je een, beetje, ga je een beetje uit je bol? geen beetje uit je bol? Nee, nee. Hallo, hallo. Oh, oh dat ben jij! Oh, sorry! Hoe is het ermee? Ja, nee, ik moest er in Ja, ik dacht dat ik een nee, jingle had, maar. Ja, nee, daar ben ik. Hey, hey, nee, weet jij? die ik gevonden heb hier, die ken jij niet, maar ik heb Alice gevonden hier. Wie, wie heb je gevonden? Hallo, Alice. Ja, Alice die wil niet. Want Alice zit nou bij een lux zegt ze. Oh. Oh. Maar Alice zat vroeger altijd bij ons. Zeg Pieter, ik ja. heb hier heel weinig in te melden. Want ik was bij de Aerobic Dancing, waar ik allerlei fantastische figuren op het podium zag staan. Ja. Uh, maar... Um, dat, dat ontzettend schel geluid, dus ik, uh, ik, ik kon er helemaal niet bij komen. Nee. Maar ik heb. Uh, oh, wacht even, dat is iemand van Kemmel, die ken ik. Maar oh, die loopt ook door. Er hey, um, lopen ook wat knappe dames rond hier en daar. Daar had he? ik het dus over. Ik zal ja. er even achteraan gaan. Als je even blijft lopen, ik, wacht ik, even. Ik, ik... Ja, blijf. Ik ga nu achter de mevrouw Van Kemmel aan. En nou, och, kijk nou wat er gebeurt. Oh, ja, nee. Dag mevrouw Van Kemmel. Dag meneer. Van City. Dag meneer Van City. Ja, precies. Wou ik het Jij was er toch gisteren ook, of niet? Waar? Jij zit toch altijd bij onze stand s'avonds. Bij jullie stand? Ja toch? Ik? Ja, met eten toch? Of was jij dat niet? Eergisteren. Oh, dat is jammer. Uh, nou, daar heb ik weinig zin in te melden. Goed, ja. Peter, dan gaan we verder met de muziek. Jij ja, hebt een plaatje uh, draaien. Ja, ik, uh, ik contact je nog wel even over een uh, minuut of wat, ja? Ja, is goed hoor. Dat was ont. Pieter alle. Oh, wat hebben we lastig hoo? En ik ga het doen ook. Wat fijn. Bowie en de laatste van hem. Okay, yeah. René van Dijk staat leden te werven voor het zondagochtend Katerspel. En dat was de laatste van Bowie. Mother love. Oké, okay, ja. Yeah. Ja, dat dacht ik al, jongen. En hoe is het ermee verder? Je hebt nog tot um, ongeveer 11 uur de tijd om hier langs te komen op de... Waar heet het hier eigenlijk? Hier in de Expohal in Hilversum. I never played besides. Besides no. I never played them. Dat zegt ze altijd. Trace Ullman. En je hoort het uh, waarschijnlijk morgenochtend nog wel een keer op City Weekend Radio wanneer we het zondagochtend katerspel spelen. <laughs> yes, sir, yes, sir, en de heren beginnen nogal zacht, maar ze duren vijf minuten lang en in die vijf minuten hebben ze tijd genoeg om zich uh, te uiten. De Four Seasons, we gaan terug in de tijd met Who loves you? Vanaf de disco-beurs 1983 wens ik je namens City Weekend Radio een bijzonder goedenavond. En we zouden willen zeggen, kom nog even langs tot een uur of elf. Alhoewel, hier en daar hebben wat heren al opgebroken, dus dat uh, is wel jammer. Hallo, hallo, hallo! veel mensen hier op de discobeurs aanwezig bij City Weekend Radio en een heleboel sta aan te staren met een gezicht van, wat is die jongen nou eigenlijk aan het doen? 1975 aan The Four Seasons, Who Loves You? Heren, zullen we even stemmen dan? Of is het al gebeurd? Het Electric Light Orchestra aan de laatste. En het gaat allemaal heel in het geheim, net zoals hier op de Discover. 1983, de afsluitende avond, het is zaterdagavond en wat doe je dan? Straks om 11 uur gaan we even lekker stappen in Hilversum, niet?